2 uur. Anouk met het NOS-journaal. De Britten zitten in een ernstige crisis. en moeten wat lucht krijgen om orde op zaken te stellen. Dat zei premier Rutte in het Kamerdebat over de Brexit. Rutte wil Groot-Brittannië niet dwingen om zo snel mogelijk uit de Europese Unie te stappen. CDA, D66 en PVV zijn wel voor een snel Brits vertrek. PVV-leider Wilders diende een motie in voor een Nexit-referendum. maar daarvoor is in de Tweede Kamer geen meerderheid. In de Verenigde Staten is een voormalige Chileense militair schuldig bevonden aan de marteling van en de moord op de destijds zeer bekende zanger Victor Jara in 1973. Volgens de jury voerde de oud militair het bevel over de militairen die kort na de staatsgreep in het stadion van Santiago gevangenen folterden en vermoorden. De moord op Jara stond symbool voor de mensenrechten schendingen van het Chileense regime. De jury oordeelde dat de nabestaanden van de zanger recht hebben op een schadevergoeding van ruim 25 miljoen euro. In Den Haag zijn elf mensen aangehouden die het demonstratieverbod in de Schilderswijk negeerden. De arrestanten liepen aan het begin van de avond mee in een demonstratie tegen politiegeweld... naar aanleiding van de dood van Mitch Henriquez, vandaag een jaar geleden. De demonstratie verliep zonder incidenten. Na afloop werd op gezag van de burgemeester omgeroepen... dat de demonstratie niet op een andere locatie mocht worden voortgezet. Ook niet in de Schilderswijk. Volgens de politie waren de elf arrestanten dat wel van plan. IJsland heeft voor een stunt gezorgd door op het EK ten koste van Engeland de kwartfinales te bereiken. In Nice werd het 2-1. Direct na de wedstrijd kondigde de Britse bondscoach Roy Hodgson zijn vertrek aan. Zijn contract zou al binnenkort verlopen, maar hij was graag langer aangebleven. Ook titelverdediger Spanje gaat naar huis. De Spanjaarden verloren eerder vanavond van Italië met 2-0. Het weer de komende uren blijft het droog en koelt het af tot plaatselijk 8 graden. Overdag af en toe zon, met vooral in de middag en avond een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Ook de rest van de week verloopt wisselvallig. Dit was het en Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. the time MUZIEK I'm so do the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 to a The empty jam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 The dope Crusader, Funky Terminator. I created me a rocket just a week or rock rocket later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the glow, I'm the disco. just Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it. came for